Er moeten kanalen gepeild worden en dat gebeurt in... eerst gevangen. Eerst gevangen? Eerst gevangen, oh, okay. Ik heb uit inside informatie dat ze achter de bank liggen. Klopt dat Bram? Ja inderdaad, ze zijn nog iets ver weg. Ze zijn nog ver weg, ja, ja. hè? Ja, gelukkig wel, want des te meer hebben we met uh, dus de jij, gaat... <laughs> jij gaat achter de bank? Ik, uh, ja, ik moet er wel heen, ja. Maar hoe, uh, hoe diep sta je dan? Ja, dat uh, ligt aan mijn waardpak. Of ik trek een wetshoot aan, daar kan ik helemaal het water in. Of ik heb uh, mijn waardpak met een bepaald niveau. En dan, uh, ja, ik, ik, ik, hoor... zal, ik zal moeten, moeten priegelen om ze naar de kust te krijgen. we zijn er veel Ik hoor, niet? Uh, ik hoor beruchte zandvoorters, ja. die uh, gena genale vangers, die uh, met, naar die bank zitten te kijken. Van, uh, hij kan hij er niet, niet bij. Nee. Nee. nee. Dus je, je moet er echt in. Ja, ja, dat klopt. En we hebben niet zoveel nodig, 70 kilo maar. <laughs> nee, oh, dat had ik zal al mee. gezien. <laughs> ik heb het vorig jaar even gezien, je hebt inderdaad kilo's nodig. Ja. Maar die halen jullie allemaal zelf uit het zandvoortse. Ja, ja, ik niet. Ik kijk hoe ze dat doen. Maar... Toezicht moeten zijn. Ja.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 We kunnen nog heel veel Want men kan zich nog steeds aanmelden de hele week? Ja, tot op de wedstrijddag is dat mogelijk. En waar kunnen ze zich aanmelden? Bij degenaal.com, dat is een site van de organisatie. Een genaal met de A1. En bij het Dus men kan zich aankomen melden via de website granaal.com. En gewoon bij jullie in de tent. Ja, inderdaad. 30 uh, spelers heb ik uh, gehoord nu. Maar je wilde 60. Nou, ja, Zandvoort een dus kom op, zou ik dat zeggen. Is leuk, dat ja. is leuk. Uh, uit zeer betrouwbare bron heb ik dat meneer Poster ook mee gaat pellen. Dus we ja, uh, hebben het gisteren nog we. over gehad. Ja. Um, is die goed, Ben? Nou, de, de, de de, hij valt onder de, uh, de kan, ik zeggen, minder gelukkige pellers. Ja, de, de, nou, ja twee klassen. Ja, we, hadden, we hebben een A en een B klasse. De, <laughs> de A klasse gaat wat sneller dan de B klasse. Maar, maar we hebben voor allemaal hele mooie prijzen. Waar, waar ligt het criterium?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 Welbekende verstandwoorders. Dus. Okay. Ja. Moeten die zelf niet pellen? Want ik Daar nee, hebben ze er geen die, tijd voor. Uh, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar het zijn wel pellers. Nee, nee, ja. Ja. En Bram, ga jij ook meedoen? Niet. Ik niet. Ik uh, ben ook uh, ja, dus op de <laughs> avond waarschijnlijk een toeschouwer. Um, ik probeer het alles in, in, in beeld te krijgen. Ik, ik heb een, uh, een nieuwe video uh, spullen gehaald, een GoPro. Dus ik zal op een professionele manier uh, zal ik, uh, alles uh, proberen voor iedereen uh, in, ja, in beeld te brengen. Zeg, hoe, zet je dat ding op je hoofd? Uh, Juist, ja, onder andere. Of, of bij mensen die aan het pellen zijn, of, of, in ieder geval, het is op tafel gericht. Dus we kunnen iedereen meegenieten hoe het nou in zijn werk gaat, uh, de, de wedstrijdpellers en de amateur zeg maar en na, na afloop uh, kan iedereen dat uh, uh, op cd ja. bekijken of ja. het via jullie website via ja. de de, de ja.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 Waar ze zitten, ja. hoeveel we nodig hebben. Nou ja, als je de kranten moet geloven, Bram, dan... Uh, Volgens mij is het Er is, heel druk. zijn er ja. te veel. Er zijn er heel veel. Want ja, er is een overschot aan in de genalen. Ja. Uh, je Hier ziet voor uh, ons bij de kust. De ja, prijzen je ziet Noordzee genalen. Je ziet heel veel boten, Je ziet ze ontzettend veel vissen. Ja, Zo ver Vissenbote, komen wij niet ja. natuurlijk. Nee. Nee, maar oh, hun kunnen ook niet dichterbij nee. komen. Nee, moeten moet eigenlijk Anders zitten ze in oh, Bramse viswapen. Maar goed, je gaat een testvangst doen en daar komt iets uit. Ik vang veel.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 Want al die pakjes die overal liggen, die zijn allemaal geconserveerd. Ja. Die gaan eerst naar Marokko en dan komen ze terug en klaar. Nou, je hebt een goede pelmachine nu in Amuiden. Oké. direct gepeld en geconserveerd, zeg maar. Maar jij wil ze ongeconserveerd hebben? Op een weekbel die... Wij willen echte. Ja, Zo meteen uit de zee. Juist. Die smaken ook lekker Die de gepelde halen, gaan naar de keuken en er worden gelijk hapjes van gemaakt. Dus als je nou allemaal komt... En als u dan niet wilt pellen, dan mag u wel komen eten. Dus... Ik, uh, ik, ik, ik zie mij al in die mooie lichtstoel op het terras zitten volgende week. Maar dan moeten we heel vroeg komen, zeker. Ja. De... <laughs> moet jij niet pellen? Ik kan wel pellen, maar ik doe het zo langzaam. Nou, dat is. In de juist... B-klasse is goed. En binnen de B-klasse. Er er een erbij. Ik zal gelijk noteren. <laughs> ja, Oké, okay, jij Tom. <laughs> maar. Um...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 En daar is ruimte genoeg als er 60 dan mensen komen. maken we ruimte komen. genoeg. Eventueel. Ja, al komen er 100. Die kunnen ah, we kwijt. Kunnen, ja. Want we hebben ook buiten een tent. Oh, ja, dan? Oh, natuurlijk. Ja. Oh, ja. ja, dan kun je, ja. Dus de, de, de tent komt er weer aan. Want ik kan me voorstellen als je inderdaad 40, 50 pellets hebt. Misschien 60 die je graag wil hebben. Met deze reclame komen er vast wel 60. Zeker niet. Dat je het publiek moet plaatsen. Want ja. die tafel ja. komt waarschijnlijk weer achterin zo. Ja. ja.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 En je mag tien minuten pellen. En je mag tien minuten pellen. Ja, dus de zesde zou maar zeggen, als je ja. een hele goede peller hebt. Ja. Ja. Nou, dat is toch bij elkaar wel, uh, wel een aantal kilo's die je moet ja. hebben. Dus uh, het wordt toch het, uh, het wedstrijd in plaats van het waagpak. Ja. Ja. Ja. Ja. Het zit er wel in. En uh, de, ze heeft uh, hier twee maal gewonnen, in Elmsman. Ja. En die uh, is, doet dit jaar niet mee. Maar dus mag, je, mag je wel weer terugkomen als je twee ja, keer kan als mee geweest? Ja, als ze vijf keer die beker wit, want ze is één keer gestoord. Dus het is ja. drie keer, we hebben een grote wisselbeker. Ja.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 Is dat alleen ook Ja, het muziekje heet Oktober en het is ook oktober. Ja, is het ook, Kijk naar ja. buiten en het is uh, het, uh, het zoveel als <güls> de ja. laatste zonnige weekend. Voor mij mag we nog even doorgaan. Heerlijk. Uh, zeg je? Ja. Ik zeg heerlijk. Ja. Heerlijk zegt Sannekeol. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Welkom bij ja, Goedemorgen ja, goedem ja, goedem ja. goedem ja. goedem ja. Zandvoort. Jij bent het derde bijzondere raadslid van Sociaal heb ik begrepen. Het tweede. Tweede. Houd Henk ermee op dan. Nee hoor. Oh ja, natuurlijk het tweede. de eerste is het raadslid. Precies. Dan komt Henk. En, dan, en dan, dan kom ik. Ja.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 Tuurlijk, kijk, als jij als partij zijn met drie of vier raadsleden zit, ja dan heb je, dan heb je nee. ons ook niet nodig. Nee. Nee. Dat, dus vandaar dat het, uh, het is een beetje afhankelijk van uh, de situatie. Dat denk ik wel. Oh, ja, volgens mij heeft ook niet iedere partij. Ga ik weer even schuin kijken naar <laughs> Henk. <laughs> volgens mij heeft ook niet iedere partij een tweede buitengewoon raadslid aan. Nee, er is een nee. partij die wil helemaal geen buitengewoon raadsleden hebben. Nee. Sterker nog, die heeft uh, in hun partijprogramma uh, gezet dat ze dat ook niet willen. Nee. Dus het is partijen maar het het afhankelijk. Niet. Nee, het hoeft niet. Het ging nee. mij er even om dat de een dat wel uh, ja, graag ja, wil. Ja, en dat is het van een uitkomst. Ja, dat ja. bedoel ik, als je ja. alleen zit. Praktisch. Is het een ja, uitkomst. Hartstikke, ja. Zit je met z'n vier, en dan hoeven het niet zo nodig. Nee, dat dan denk ik niet. Dan kan je de niet, taak al nee. verdelen natuurlijk. Ik geloof dat hij wat wil zeggen. Henk staat stiekem mee te luisteren. Ik krijg bijna een klap voor me. Nou, laat dat niet gebeuren. Zorg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 Staat hij? Ja, net, net elf. Hoi! <laughs> en um, als die op die manier tegen mij zou praten, zou ik hele erge ruzie met haar hebben. Ja. Zo zegt het ga altijd je niet maar. Met om. Nee, ik, ik vind het echt verschrikkelijk. En gelukkig vinden een aantal andere mensen het ook verschrikkelijk. En ik hoop dat, het een, uh, dat er een kentering in gaat komen. Ja, absoluut. Oké, okay, dat, uh, dat hopen wij dan met jou. Ja. Sanne, uh, bedankt voor uh, de uitleg en dat je even gekomen bent. Heel graag gedaan. Als uh, tweede buitengewoon raadlid van sociaal Zandvoort. Ja. En uh, we gaan zeker nog van je horen. Uh, absoluut. Dankjewel. wel. Okay. Dank time.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 Dus, dus wat dat betreft hebben wij het niet gesloten. Uiteindelijk heeft de uitbater het sluiten en het moet sluiten. Omdat hij geen vergunning heeft. En wat voor vergunning dan? geeft Het gaat om zijn Gaan? vergunning. Kijk, als iemand uh, ergens... Uh, een disco opent. discotheek opent. Dan Geluid. moet aan... Dus geluids... Nee, yes. gewoon een nee, nee. vergunning. Things. Hij moet, moet al zijn gegevens moeten, moeten kloppen enzovoort. Oh, okay. uh, hij moet eigenlijk een milieuvergunning hebben uh -hmm. over zijn sluitingstijd. Uh, legitimatie. En, en, en, en, en over... Uh, hij wordt ook gekeken. De biebop wordt gekeken en al dat soort dingen. Mooi dat... gebeuren. En, en dus dat, dat, dat, dat proces loopt. Dat proces loopt. Hij heeft uh, het overgenomen van SOHO. Ja. Uh, daarin zat het jeugdhonk tot volle ja. tevredenheid van ja. Ja. ongeveer iedereen. Maar voor iedereen, ja. Absoluut. Want wij waren er zelfs, de gemeenteraad absoluut, was er nog recentelijk ja. geweest. Wij hebben recentelijk nog een evaluatie gehouden. En hebben eigenlijk groen licht gegeven. En in de begroting 2015 uh, mm -hmm. is hij dan ook opgenomen. En wij, wij, wij zijn er ook helemaal voor. Dus ik, dus ik had nog getracht.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 En ja, we moeten nou ja, dat voortzetten. Dat, ja. dat is ook dus het doel voor ook de, jeugd ook, de jeugd. Ja, ook. ja, ja. maar ja. zij ja. hebben um, jaren gevochten om een eigen jeugd ja. Dat is er nu en helaas uh, ligt dat even stil. En hun schuld ge... is het. dat is eigenlijk buiten de schuld van, van de gemeente. Ja. Want wij werden gekomen, want het stond in de gemeente Zandvoort. Wisten jullie niet van die overname dan? Uh, ja, wel, we wisten wel van die overname. Maar dan ga je ervan uit dat dat, dat geregeld, geregeld wordt. Als, dus, als je ja. met professionals werkt, ga je ervan uit dat als iemand het van een ander overneemt. Als ik een bedrijf begin en ik ga een ander bedrijf beginnen, moet ik ook aantal dingen vo voldoen. Ja, okay, en dat ja. moet gewoon geregeld zijn. Nou. Die... Uh...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 Ongeveer de inflatie. liter Is, is, dat, is dat, dus dat redelijk ten opzichte die, van andere dorpen? Nee, er die, die, zijn andere die veel hoger zijn. Ja. Heb dat niet in, in mijn hoofd. Dat moet je aan de wethouder mm houden. -hmm. Kunnen me mensen daar zeggen van ik, ik ga niet naar Zandvoort door die toeristenbelasting? Nee, maar je komt als toerist daar pas achter als je er bent. Ja, Ja, precies. overal betaal je dit soort bedragen. Het is niet zo dat er ergens anders zoveel lager is. Goed. En wij moeten zorgen dat we kwaliteit leveren. Dat, ah, dat is ook dat, belangrijk. Is he? Kwaliteit is, uh, is beter dan kwantiteit, ja, daar ja, hebben we ja, het uh, al uh, uitgebreid ja. over gehad. Uh, laatste vraag. Jullie zijn nu nog met z'n tweeën. Wanneer komt er weer een derde wethouder bij? Wanneer? Uh, nou, er is, dit, is nog nee, geen wethouder. Het nee, is geen bezuiniging, dit hè? Nou, is, uh, <laughs> nee, dat is nog geen wit... nee, ze, zijn ook, opzet, uh, ja. ze zijn bij OpenZet. Drukzoekende? Ze zijn met kandidaten bezig. Okay. Dus, uh, ze zijn, dus ze zijn er hard mee bezig. En, uh, en uh, ja, dat, dat, uh, we hebben een goede hoop op dat we toch, uh, zeker voor het eind van het jaar, uh, dat het rond is. Maar, maar niet voor uh, aanstaande dinsdag. Niet, volgende week. Okay. Okay. niet nee. volgende week. Niet volgende week. En we hebben de, de portefeuilles netjes verdeeld. Ja. Dus, uh, okay. dus dat komt dus, uh, goed. De, de lopende zaken worden netjes behandeld. Ja. Geert-Jan Bluis, wethouder Financiën, ontzettend bedankt en tot de volgende keer. Bedankt u wel, meneer Velden.